ya ya you get said then you get When you're young, you get sad. When you get high. You got sand. Cause you got sand. De goochelaar. Toen ze de vrouw van de goochelaar wilde begraven, bleek haar lichaam verdwenen. Iedereen zocht, de goochelaar zelf nog het meest. Maar meer dan vier duiven en een al even wit konijn vond men niet in de kist. Niks in de mouwen, niks in de zakken en dat voor een volle kerk. Het was een strafste truc ooit. Na twee dagen kreeg hij de eerste brief en andere collega's volgden snel. Allemaal wilden ze weten hoe hij het had gedaan. Een dubbele bodem op er de een. Tweelingen voelden een andere aan, mager tot op de graad. Spiegels werd vaak gesuggereerd. Maar met elke gok werd het mysterie groter en zijn naam beroemder. De mooiste illusie ooit, kopte de krant, met een foto van hen samen. Maar ervan genieten kon de goochelaar niet. Onafgebroken huilde hij om het onverklaarbare verlies. Hm. Kun je nog eentje doen? Ja, doe maar... De... We zijn al ons laatste okay. negen minuten, dus uh, uh, nu is het tijd voor af te vuren. Hè. Ja, nog eentje waar de dat, dat, uh, inspiratie ook uh, rechtstreeks aan uit iets aan, uh, in de krant komt. En, uh, uh, ook helemaal het, is eigenlijk, het klinkt het, het, het meest vergezochte, maar het is helaas uh, heel reëel. Horror. Mochten ze een van de onzen op zo'n krapuleuze manier iets aandoen, we zouden de daders opjagen tot we ze hebben. Wat zijn wij die hier nu zitten, ik en mijn broer. We hadden niks tegen die mensen. We waren nog wafels gaan eten bij ons bommen. Pas in het café kwamen we op die idee. En nog veel later dat ze ons zouden herkennen als we ze lieten leven. Ik werd moe van het snijden. Na twee. Ik heb hem gezegd dat hij moest overpakken. In de film gaat dat allemaal makkelijker. Het was nog harder dan Kachou. Ik moest denken aan wie dat morgens allemaal zou moeten opkuisen. We hadden ze aan hun stoelen getaped. Ik vond het raar dat ze naar elkaar bleven kijken. Ik bedoel, dat wil je toch niet zien als je kunt kiezen. Maar ik moet niks meer denken. Straks zullen ze oordelen over ons. Ze zeggen dat we het als in een griezelfilm hebben gedaan, maar dat vind ik niet erg. comedisch zijn leuk voor één keer, tot je de grap kent, maar een horror kun je blijven kijken. Um, en de, de inspiratie kwam van een, uh, een, uh, een verslag van een proces dat in de krant stond, en waarbij dat een heel aantal van de een heel een aantal van de details van de, de wafels gaan eten bij de bomma, tot, tot hoe dat ze moe werden van het snijden en uh, mm. hoe dat ze moesten denken aan wie dat allemaal moest opkuisen. Uh, ook letterlijk in, uh, ja. in dat zieze ze van Ik zou zeggen, vuur af. We zijn onze laatste zeven minuten. <laughs> en, uh, wij moeten eerst een beetje binnen de twee of drie minuten opkissen. Vuur af, uw gedichten. Nog één? Ja. ja. Um, Valentijn. Ik leerde dat ik kanker had op Valentijnsdag, als een pakje van iemand die je niet kent. Een klein kusje. Het was de dokter die het me kwam vertellen. Verder hoorde ik van niemand iets die dag, maar dat hoefde ook niet. Zo konden we elkaar beter leren kennen. We hadden al zo weinig tijd. Ik gaf haar een naam. Pancreascarcinoom, zei ze zelf. Maar ik vond Linda mooier klinken. Ze beloofde dat ze me nooit nog zou verlaten en we bleven de hele dag in bed. Ik mocht roken van Linda. Soms nam ze met haar duim en wijsvinger de sigaret uit mijn mond en nam ze zelf een trekje. Heel geconcentreerd deed ze dat. We werden zo dronken die eerste nacht dat we samen lepeltje lepeltje in slaap vielen. En de nacht daarna opnieuw. En opnieuw. Van Linda mocht alles. Gek hoe zo'n dingen gebeuren als je ze echt niet meer verwacht. Ik kon me al snel geen leven meer voorstellen zonder haar. Hmm. Je moet hem overklaren, waar en hoe ja, dat je dat het geschreven, well, maar... Dit, uh, ja, de, hier, hier nog wel iets over. Dit, dit is van um, um, uh, Potter. Uh, Dennis Potter. Die, die heeft een fantastisch interview gegeven. Uh, die is ook uh, uh, aan kanker gestorven. En um, die heeft een fantastisch interview gegeven toen hij al, al heel ver terminaal ziek was. En um, ik denk aan Channel 4 in een heel kale studio... Um, Waarbij dat hij uitgebreid erover vertelt ook en, en, en op een eerlijkheid, gelijk als dat je eigenlijk nog nooit, gelijk dat je nog nooit hebt gezien. En, um, en die vertelt ook dat hem uh, op um, uh, Valentijnsdag uh, leerde dat hij kanker had. Um, de, rest is allemaal, de rest is allemaal verzonnen, maar daar kwam, de, daar kwam de inspiratie wel uit uit dat fantastische interview. Oké. Okay misschien nog één. Een. Nog kijken of ik kijk nog, nog iets vrolijker uh, heb liggen. Ja. Uh, wolken. Dit zijn van die uh, 500 lettertekens, Frouwtje. Ze wil weten of donkere wolken na de regen wit worden. Het is belangrijk, zegt ze. En omdat ik haar graag zie, zit ik al uren achter het stuur, de wolken achterna. Zij met haar hoofd door het raampje, haar haren nat van de regen en nog geen spatje wit te zien. Pas wanneer het donker is, geeft ze op. Onder een warme douche, ze weet haar plekken te kiezen, laat ze me beloven dat we het morgen opnieuw proberen. Uh. Wist, je, wist je dat er een waterval is die zo hoog is dat het water verdampt voor het de grond raakt, zegt ze, en dat ze die wel eens wil zien. Het is een raar meisje, zo met haar hoofd in de wolken. Ja, we zijn dus inderdaad al ons laatste paar minuten... ...maar uh, ze zijn nog niet aan het overnemen... ...dus uh, ik zit uh, mijn outro aan het klaarzitten. Goed, ik ga het nog een korte doen. Sproeten. Ze kweekt sproeten op het dakterras... ...zoals andere vrouwtjes... ...sorry. Ze kweekt sproeten op het dakterras... ...zoals andere vrouwen viooltjes zaaien Haar lichaam het tuintje dat we niet hebben. Uren zit ze in de zon. Haar diepst uitgesneden t-shirt aan. Haar lessen zonnebrandolie factor 4... Net iets te weinig gebruiken, dan groeien ze het mooist. En s'avonds Nivea Après Soleil. En de laatste zon meepikken op een caféterras, met een witte wijn. Maar met een Ricard bloeien ze ook heel mooi. En veel liefde geven, heeft ze in een tuinboek gelezen. Dus vraagt ze elke avond of ik ze wil tellen. Bij nummer 93, linkerborst, net naast tepel, raak ik elke nacht de tel kwijt. Oké. Okay. Heb ik dat goed stel ik aan het programma overgeven. Niet overgeven. Nee, nee. <laughs> Klinkt fijn. Ja, dat wou ik zelf zeggen, maar daar zijn mijn kast zijn eigen aangevallen. <laughs> door, en dat is niet waar. Allee, ik vond het fantastisch. Het is volgelopen. En ik heb hier nog een auto staan. He. Dus je dat dat klinkt fantastisch. Hè? dat is mooi. Het is maar ja. Nee, nee, het klinkt fantastisch. Alles ah. ben je een pekje, hè? Ja. In pulper echter hè? Ja, ja. In ja. een cd, zo worden. Je cd's en geen boeken laten liggen, dus uh, dat vlakje niet goed opgelopen maar ja, ze hebben het hier al goed begraaid, in ieder geval uh, Al die dingen, al, al die, dat, hebben wij niet meer te maken hè. Moet ik eigenlijk even meer vodden kunnen halen, of ik al Hebben we cameraatjes in die bij? Nee, die lichting is in de pit Oh, maar dat is ook vol. Cool. Komt er nu? komt de Captain Crunch. Oh, je dacht eerst weer een auto nog. Hè? Ja, eerst weer een auto natuurlijk. <lacht> <lacht> ja, ik zou zeggen, uh, starten morgen. Wat zeg je? Ik zou zeggen, starten we morgen. Oké, wel. Beste mensen, tot binnen 14 dagen. Captain Branch, uh, zelf is er niet bij. Dat hoort u net al. Die heeft uh, met de nacht gewerkt. Ik werk niet vandaag, dus daardoor uh, ben ik hier met de knoppen aan het morrelen. tot vier uur. Captain Branch, het is nu uh, twintig secondjes voor half drie.